4 uur. Het NOS Journaal. Renate Evers.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 De vrouw van de Egyptische oud-president Mubarak komt op borgtocht vrij. Ze wordt verdacht van corruptie en zelfverrijking, net als haar man. Ze belooft afstand te doen van een villa en 3 miljoen euro aan bank te Na haar arrestatie werd ze met hartklachten opgenomen in een militair ziekenhuis. Als ze voldoende is hersteld, mag ze naar huis na het betalen van een borgsom. Haar man ligt in hetzelfde ziekenhuis en komt niet vrij. Hosni Mubarak wordt verdacht van onder meer machtsmisbruik en geweld tegen betogers die zijn aftreden eisten.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 U werd beschreven als een man die overwinningen niet nadrukkelijk claimt, ook al heeft u ze duidelijk behaald. Logisch, voor u was politiek geen wedstrijd, geen spel. Als fractievoorzitter wordt Rauwvoet opgevolgd door Arie Slob. Zijn kamerzetel wordt overgenomen door Carola Schouten.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 Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat voor afrit Berk een rode reis. 5 kilometer file. Er stond een auto stil, maar alle rijstroken zijn weer open. Een lange file op de A16 van Breda naar Antwerpen in België. Tussen de Belgische grens en Loenhout, 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer gaat erover over de vluchtstrook. Het verkeer richting iemand Antwerpen. Als u speciaal vervoer regelt voor uw kind? Ga dan naar de zorgregelaar van Zilveren Kruis. Die helpt u bij het vinden en regelen van de juiste zorg. Of het nu voor uzelf is of voor een ander.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 Het is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Het is dinsdag, zes minuten over vier, zoals u van de Villa gewend bent, zitten wij op dinsdag in Den Haag. Live vanaf het Binnenhof voor ons eigen politieke vragenuurtje. Vandaag hier te gast, daarvoor bij mij in de studio, Aukje van Roesel van De Groene. Amsterdammer. Ja. Tijdens niemands verdriet van Vrij Nederland. Goedemiddag. goedemiddag. En Hand en Broeke, goedemiddag. goedemiddag. Hij is Tweede Kamerlid voor de VVD en woordvoerder voor Defensie en Buitenlandse Zaken, misschien nog wel meer. Europa, eigenlijk. Europa, ja. ja. ja binnenkort ook Buitenlandse Zaken. Oké. Okay. Laten we eerst eventjes, uh, maxima, uh, Prinses Maxima is veertig geworden vandaag. Oh, hartig gefeliciteerd natuurlijk. Heel even kort, uh, Aukje van Goesel. Ik weet niet of jij gisteren gekeken hebt, of alle kranten gevolgd hebt. Het is een soort Maxima Mani, uh, Ik heb gisteren niet gekeken, dat ten eerste. Uh, uh, ik heb wel de indruk dat het een beetje een manie is. En eerlijk, eerlijk gezegd denk ik, als ze nog veel meer veren toegestoken krijgt dan... Lijkt het niet goed voor haar, lijkt me. Ik bedoel, het moet ooit stoppen. Het is een soort heilige verklaring op haar 40ste verjaardag. Dus het mm. nee, lijkt niet helemaal gezond, eerlijk gezegd. Thuis maar verder wens ik het er gewoon ook natuurlijk gewoon gefeliciteerd. Natuurlijk. is niemand riet. het feit dat uh, collega uh, Dominique van der Heijden... haar interviewde gisteren in die, uh, in, die, in die documentaire. Wat was het? Ja, noem het moet een documentaire. Was dat onmerkelijk dat een parlementair verslaggeefster... Uh... Nou, volgens mij is het in het verleden wel vaker gebeurd. Er zijn uh, nog meestal speciale oh. koningshuis. Ja, Ja, je had een poosje maartje van Wegen die, ja. die dat dan deed. Uh, ik weet ook niet of het uitgegaan is van Dominique van Heijden zelf... of dat het koningshuis uh, hun nee, benaderd is gevraagd. heeft gevraagd. Is, ja. Maar uh, nou ja, ik, op zich uh, deed ze dat goed. Ik, ik, had wel iets, ik had wel verwacht dat er nog iets meer nieuws uit zou komen. Had nou, dat ik vroeg had... ik me af. Meneer ten Broek, had u die... dat? Ik uh, moet eerlijk zeggen bekennen dat ik het interview van Dominique van der Heijden met uh, Prins Maxima niet heb gezien. Want ik uh, had een spreekbeurt in Apeldoorn. Maar als er nieuws was geweest, hadden de kranten dat gehad natuurlijk. Ik heb het vanochtend gelezen. En ik heb misschien niet langs die prachtig mooie foto's die ze heeft laten maken gekeken. Ik vind het geweldig. Ik heb een dochter die bijna zes jaar is. Die zit helemaal in de prinsessen. Dus wat mij betreft kunnen er niet genoeg foto's van haar verschijnen. En dat zeg ik natuurlijk namens mijn dochter, dat begrijp ik. Thijs, je vond het wel gek, geen nieuws. Wat had je eigenlijk verwacht? Dat ze nog wel eens een uitspraak zou doen... zoals toen over de Nederlandse identiteit... dat er niet in dank is maar afgenomen? ja, dat, dat, dat was uiteindelijk het nieuws wat eruit kwam... dat ze voortaan beter op ging passen met wat ze ging zeggen. Omdat hmm. ze toch wel geschrokken was van die hele affaire... destijds over de Nederlander die niet bestond. Hmm. Nou, ik denk ook wel dat je dat ze misschien ook moet oppassen dat ze niet te voorzichtig wordt. Want volgens mij kan je juist als, uh, laten we zeggen, als, als van de koude kant... hoewel ze warm, een warme onthaal heeft, kan je je misschien af en toe nog wel iets spitsvondigs permitteren... zoals Klaus die de stopdas afdeed. Volgens mij moet Maxima ook af en toe iets geks doen. Ik, vind het, ik vond het, ja, dat, dat heb ik natuurlijk wel gezien... want dat was op een gegeven moment wel nieuws al van tevoren... dat ze dat gezegd heeft, hè? dat ze mm -hmm. dat uh, spijt van heeft van die opmerking. Ik had het wel nieuws gevonden als ze had gezegd... ja jongens, maar sociologisch is wat dat de Nederlander niet bestaat. Ik bedoel, wat zit hier nou ingewikkeld? te doen. Dat, kijk, dan had ik gedacht: kom op, mens, ga ervoor. Dus ik vond dit een beetje jammer. Goed. Laten we eventjes naar wat nieuws gaan van vandaag. Uh, er is een rapport, een advies van de Raad voor, de maatschappelijke voor maatschappelijke ontwikkelingen aangeboden aan Gert Leers. Hij is minister van immigratie. Komt er kort. Uh, de, de, dat gaat over een nieuw open immigratiebeleid. Het komt er in het kort op neer dat zij raden aan om economische voorwaarden. Um, leidraad te laten zijn voortaan bij het toelatingsbeleid van immigranten in ons land. En de culturele eisen te laten vallen. Waaronder dus ook bijvoorbeeld de beheersing van de Nederlandse taal. Dat moeten we niet willen. Mensen die financieel um, zelfstandig zijn en iets bij kunnen dragen aan de economische ontwikkeling van ons land. Moeten uh, binnenkomen zonder dat we daar culturele eisen tegenover stellen. Dat is in Groots en Gansen wat ze zeggen. Meneer de Koeken, wat, wat vindt u van dat idee? Nou, het uh, lijkt mij um, geen verstandig advies. Nee? En, um, het is ook het, uh, het omgekeerde advies van wat deze raad in 2005 nog zei. Want toen werd juist taal uh, moest van, werd van groot belang geacht. Uh, in het rapport uh, niet langer met de ruggen naar elkaar. Uh, later hadden we nog een ander rapport. En daar stond ook in met beheersing van de taal... dat er extra in geïnvesteerd moet worden. En nu na wat is het, zes jaar is het uh, kennelijk ineens weer over... Um, ik ben zelf van mening dat er twee elementaire dingen zijn die nodig zijn om het goed te kunnen integreren in, in, in de westerse samenleving. Dus ook in de Nederlandse samenleving. En dat is taal en werk. Uh, en taal vind ik dus cruciaal. Um, en daar moeten we vooral aan vasthouden. Uh, zeker als het migranten betreft. Dus um, nou, de VVD is, is een beetje voor een soort rijbewijsmodel zoals u weet. En je mm -hmm. moet uh, zelf, uh, als je wil meedoen aan het verkeer... moet je zelf uh, ervoor zorgen dat je daar ook het rijbewijs voor haalt en ook betaalt. Mensen die graag willen deelnemen aan de samenleving en die naar Nederland willen komen... Uh, die hebben dat er ook graag voor over, denk ik. Um, uh, dus ik, ik kan dit advies niet, niet, niet thuisbrengen. Ik vind het uh, een beetje een onzinnig advies. Oké, Van was, Hoefsel. Ik was er vanochtend even bij, bij het aanbieden van het rapport. En er werd het voorbeeld, en daarom herhaal ik het maar even, um, van, ik geloof dat het een dirigent was van een orkest in Groningen. Woonde woont al zes jaar in Nederland, maar spreekt geen Nederlands. En dan blijkt toch elke keer weer dat we daar niet moeilijk over doen. Want ja, dat is een hoog opgeleid, uh, iemand. Die hoeft dan de taal niet te spreken? En het een dilemma waar ik naartoe wil. Als je die taal zou eisen, maar dan ook echt van begin af aan, dan... Uh, uh, dan weet ik niet of we hoogopgeleide mensen nog naar, uh, daarvoor naar Nederland uh, willen komen. Het is altijd zo dat we de taaleis vooral stellen aan de mensen die toch al lager opgeleid zijn. En niet ja, aan de hoogopgeleide. Nee, ik snap ja. dat. Ik snap. Kijk, ik ben het helemaal mee eens. Dat natuurlijk is in hè, dat je elkaar de taal, dat je een taal met elkaar deelt, mm -hmm. vind ik ook belangrijk. Dus ik zat ook meteen helemaal recht overeind vanochtend. Alleen, ik moet wel toegeven dat we soms wel met twee maten meten. En dat we inderdaad hoogopgeleid. Uh, uh, Mevrouw Russell dus heeft, eigen... heeft gelijk. Er wordt een beetje ja. met twee maten gemeten. Maar er is ook een reden voor. Um, uh, wie bijvoorbeeld um, uh, naar Nederland komt met hele bijzondere kwalificaties. Je hebt het, uh, hmm. U noemde net die, die dirigent. Uh, maar je kunt ook een hoogleraar hebben in nanotechnologie... die in, in, in Twente ja. komt werken of wat dan ook. Uh, ja, daar bestaan al speciale regelingen. Dan kom je al in een apart vakje. Dan kom je in een apart hokje. Er bestaan ook aparte regels voor. Nederland heeft met die kennis-migrantenregeling... we ver voor de troepen uit... Dat beginnen ze nu in Europa, beginnen ze het langzamerhand over te nemen. Ons model staat daar een model, model voor wat het zou kunnen worden als het heb je over een Europese blue card. En dat vind ik dus heel begrijpelijk. Maar als we het hebben over migranten en zeker over laag opgeleide mm. migranten... waarvan je weet dat ze daarna juist met um, uh, zeg maar de integratie in de samenleving uh, zoveel problemen gaan oplopen... omdat ze en de taal niet kennen en waarschijnlijk... Uh, um, geen baan hebben. En dan ook nog eens weer in de combinatie met elkaar. En deze raad zegt, laat die taal maar zitten. Nou, we zeggen er mee meer bij natuurlijk. Bij natuurlijk. Maar nou, maar ik, even... ik vind het zo wonderlijk, uh, hoe het gemak waarin Nederland altijd zeg maar die, uh, met die taal wordt omgesprongen. Ik woon zelf in Amsterdam en, en daarover komt het mij met enige regelmatig. Je spreekt ik, geen woord Amsterdam. Dat ik, uh, nee, dat, dat klopt. <laughs> dat je je niet meer maar kunt maken <laughs> dat ik, uh, in het Amsterdam. <laughs> dat ik, in de Jordaan moet ik me niet uh, vertonen. Uh, nee, maar dat ik heel vaak ook omdat ik in een restaurant ben, of op een terras zit, en uh, dat je dan iemand jou helpt en dan bestel je en dan zegt diegene English please. En dan denk ik altijd volgens mij zou je dat nooit kunnen in Parijs of in Londen of waar dan ook dat mm -hmm. je zegt ja ik wil hier graag komen wonen maar ja die taal die hoeft niet, dan ja. spreken we gewoon lekker Engels. En uh, ja vind je het gek dat het überhaupt een Ja dat denk, ik, ook, dan denk ik bijna zelf bij zo'n dirigent ik bedoel uh, als een Nederlandse dirigent verhuist uh, naar Beijing om daar een orkest te gaan doen dan gaat hij ook zijn best doen om uh, ja. mandarijn ja. te leren maar ik, ik gaf slechts een voorbeeld om je... aan te ja. geven hoe wij inderdaad zoals Thijs nu zegt, hoe wij hmm. met elkaar omgaan. Dus van een bepaalde groep eisen we het niet. Kijk hier, ik wijs naar de Benoorde Hout en naar het Statenkwartier wonen heel veel expats. Den Haag doet er heel veel moeite voor om die naar, naar Nederland te halen. Loop hier op zaterdag op de Fred, dat is de chique winkelstraat daar. Het is allemaal Engels Frans en Duits. Maar eigenlijk ja, maar is maar als, als, als, als, als het is dus, een dus, kineer, Ja prima. Dus daar, ja, nee, maar ja. zie je, nou kom ja. je dus op het volgende. Ja, dus dus het ge is geen probleem nee, nee, maar dat, nee, nee, nee, dat mag maar dus gaan we het... niet gezegd worden, nee, nee, maar nee, daar nee maar dus, dus gaan we... nee, maar dus gaan we het... eind Dat zei ik, dus het, het, het, het vanochtend, als je het redeneert vanuit vanochtend taal moet, ja, zeg ik dan, dan eisen we het blijkbaar altijd van de laagopgeleide en niet van de hoogopgeleide. Ik zou het niet van, van iedereen willen eisen. Ja. Wil eisen, alleen in sommige gevallen is het probleem Maar en eigenlijk, en dan, als ik het goed begrepen ja. heb wat deze raad adviseert, is een beetje de conclusie waar jullie nu ook toe komen, ze komen zelf namelijk met die voorbeelden. Een hoogopgeleide ICT'er uit India moet je hier welkom heten, want die kan bijdragen aan de economische vooruitgang van ons land en is financieel onafhankelijk. Precies. Maar er zijn ook beroepen waarbij het onontbeerlijk is dat je de taal wel spreekt, bijvoorbeeld als je in de zorg gaat werken of iets dergelijks, en voor, wordt die taal wel van belang geacht, alleen zeggen ze: we willen het niet meer eisen. Ik, dat ik, is wat ik ze ging zelf zeggen. ooit voor KPN naar België, een buurland. Uh -huh. Daar hebben ze drie talen. Um, ik heb, uh, een van de talen is mijn eigen moedertaal, dat is gewoon Nederlands. Nou goed, met Vlamingen gaat dat nog prima. <coughs> uh, in het bedrijf werd uitsluitend alleen Engels gesproken. Desondanks vroeg de bedrijfsleiding die mij stuurde van mij om uh, naar zeg maar het belgische equivalent van de nonnetjes in Vught te gaan. Om daar in ieder geval een, een basisbeheersing Frans uit te krijgen. Ik vond dat volstrekt normaal. Het was geen eis. Ik had het ook, ook niet direct nodig. En toch was het goed om het te doen. Dat is een investering die je gewoon wil doen. Oké. Okay. Nou, dit gaat allemaal natuurlijk nog in de Kamer, mag ik aannemen, besproken worden. Mm -hmm. En uh, dit, dit advies van de Raad voor maatschappelijke ontwikkelingen. Het zal nog wel eens voorbij komen. Ik even wel moedig naar... van ze trouwens, ah. terzijde. Om even in dit uh, huidige politiek klimaat deze, uh, dit kan... pleidooi te doen, dat uh, is toch in ieder geval origineel. Zou er achter... een relatie zijn? Bedoelt u dat te zeggen? Ja. De, die is. Er. Mag ik de achtergrond schelden? Eh, dat is wel, dat ik ik wel even horen. Ja. Uit concurrentieoverwegingen. De heer Wientjes was er, voorzitter van VNO-NCW. En die had ze zetten niet zoveel vragen tegen dus bij, bij die taal. Die zei alleen, nee, de taal is alleen nodig daar... bij het werk waar het nodig is. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar Precies als het mensen zijn die in Nederland komen wonen... nogmaals, en dan ben ik het met u eens... meneer Ten Broeke, dat... Uh, uh, als ze uh, laag opgeleid werken... zouden doen waar wij ook mensen voor nodig hebben straks... die in hun werkomgeving de taal niet hoeven te spreken... de Nederlandse taal bedoel ik, maar wel in Nederland te wonen. En dan weten wij ook in de wijken waar het dus toch al zwaar hebben... dan zeg ik ook, zou het zou toch wel handig zijn als ze Nederlands zouden spreken. En wat waren dan die concurrentieoverwegingen voor deze raad... om nu met een advies te komen waar ze omdat vijf jaar geleden... nog al 180 graden had omgekomen. Ja, doen. dan moet u eigenlijk natuurlijk bij de raad zijn. Dat weet ik natuurlijk ook niet. Ja. Ik zeg alleen, ik was er vanochtend bij... en ik snapte dat ze het heel erg deden vanuit... straks dit Nederland te springen nee, om werkkrachten te maken zou hebben met het politiek klimaat in Nederland of iets dergelijks? Nou, het zou me niks verbazen als, als er iets in zit van... we gooien even onze kont tegen de krip. Ja. En eh, ook als je ziet wie er in de Raad van Maatschappelijke Ontwikkeling zitten... Uh, dat is een off officieel overheidsadviesorgaan... maar het is niet een afspiegeling van wat er momenteel in het kabinet zit. Het is nee, vrij, volgens ja. mij een vrij linkse club. Hmm. Okay. Oh, nou, dat is, lijkt me een nobele taak voor u om dat dan uit te zoeken. <laughs> ja. Een Ga erachterheen thuis. Morgen is het verantwoordingsdag. Ik weet niet of het u iets zegt. Misschien zegt de term gehaktdag u iets. Vind ik altijd zo fijntjes opgemerkt. Het komt erop neer dat er morgen een soort tussenstand wordt gegeven... Over, eh, door het kabinet over wat er tot nu toe is uitgegeven... wat er is bezuinigd en wat er van de beleidsplannen... het afgelopen jaar terecht is gekomen. En bovendien komt ook de Algemene Rekenkamer... met het verslag van de controles... die ze op het jaarverslagen van alle ministeries heeft gedaan. Kortom, hoe staat het er allemaal financieel voor... en worden de doelen bereikt... Um, mijn vraag in eerste instantie even aan jou thuis niemand verdriet. Deze uh, verantwoordingsdag die bestaat sinds 2000. En ik moet je eerlijk zeggen, zo als Prinsjesdag in de Algemene Beschouwing daarna wel heel erg leeft... is dit een dag die normaal gesproken bijna aan iedereen voorbij gaat. En ik heb ook nog nooit gemerkt dat er enige politieke consequentie... Uh, nee, het is een wat problematisch uh, geval. Dat komt ook een beetje door hoe de politiek en vaak het kabinet er zelf mee omgesprongen is. Uh, het wordt een stuk minder belangrijk geacht... Uh, dan, uh, uh, dan Prinsjesdag. Ik kan me nog herinneren, dat was uh, volgens mij een jaar of drie geleden. waarbij premier Balkenende het zelf niet nodig vond om te komen. en zijn minister Bos erop afstuurde. om het woord te voeren. Waar, waar Bos er volgens het beleid moest gaan verdedigen. van het uh, vorige kabinet Balkenende, waar hij zelf niet in zat. Uh, ja, want dat was nog figuur, met de VVD. kan je niet zo goed bedenken. Uh, dus uh, ja, dat, dus, de, het wordt ook, is mijn gevoel, niet altijd even serieus genomen door de politiek. Uh, zelf. Uh, wat het nu denk ik wel interessant maakt is omdat uh, Alex dat Alexander Pechtold van D66 vorige week luid en duidelijk heeft gezegd dat hij ontevreden is over hoe de regering verantwoording aflegt. Ja, überhaupt. Uh, en, dus... en nu ook al heeft D66 gezegd uh, we lopen, uh, of ze lopen 254 miljoen achter met de bezuinigingen nou, van vorig jaar. Nou, dat heeft de Algemene jaar. Rekenkamer werd... gezegd. Ja, precies. En, oh, sorry, oh, sorry, en, hun, sorry. en de reactie van D66 daarop is, zie je wel, dit wordt een kabinet van afstellen en of, uh, uitstellen en daarna afstellen. Ja, nou, nou is dat natuurlijk wel het verhaal wat D60 vertelt. Hè? Uh, het verhaal van D60 is... wij zijn de echte liberalen, wij willen echt hervormen. En De VVD mm. heeft zichzelf vastgeketend aan de uh, eigenlijk linkse PVV. Wat en fijn dat wij hier meneer Ten broeken van de VVD ja. hebben zitten... die we daar wat zinnigs op kan zeggen. Maar uh, ze, ze hebben een punt. Uh, in die zin dat uh, uh, premier Rutte vorig jaar... een, een prachtige uh, 17 punten heeft gepresenteerd... Mm -hmm. uh, wat dan volgens hem de grote hervormingen waren... En um, ja, dat het toch niet heel duidelijk is wat er nou. Wat er, om te beginnen, wat daar nou echt grote hervormingen aan zijn. En dat het dus blijkbaar ook uh, niet goed duidelijk is wat de progressie is geboekt op al die velden. Meneer Ja, van ja Kijk, laat me vooropstellen. Het is, het is goed dat uh, Alexander Pechtold nu ook een serieus onderwerp voor liberalen. Namelijk de overheidsfinanciën. Uh, als, als een thema benoemt. En ik ben daar heel blij om. Wij vinden die uh, gehaktdag, woensdag gehaktdag. van groot belang. Toegegeven, een publiekstrekker is het niet. Uh, dat maakt uh, overigens. Uh, we ons niet uit. Wij vinden het uh, van, van groot belang dat dit gebeurt. Het is natuurlijk elke dag verantwoordingsdag. Ja. Net zoals het elke dag Moederdag is, maar deze is wat minder populair. Dat is allemaal zo. Um, maar waar het hier om gaat is, is um, uh, dat we nu kijken naar wat de vooruitgang is die dit kabinet dan heeft geboekt. Dit kabinet is nog geen jaar aan de gang. Uh, sommige mensen uh, zouden misschien anders uh, willen, ik hoor daarbij. Um, uh, en ze lopen nu volgens de rekenkamer 254 miljoen achter. Dat is een beetje het bedrag wat het vorige kabinet in een weekend kwijt was aan de ophoging van de staatsschuld. Um, 90% is gerealiseerd. Wat voor tussenzinnetjes? Ja. 90% is gerealiseerd. en mm -hmm. uh, Er zitten inderdaad een paar dingen waar we wat achterlopen. En die hebben te maken met het feit dat het kabinet dus... en die kritiek heb ik van Alexander Pechtold volgens mij ook wel eens gehoord... juist wel heeft geluisterd naar de volksvertegenwoordiging. Ik noem daar de uitstel op de btw-verhoging, op de cultuur, kunst, op de ja, ja, Er is een aantal dingen vooruitgesproken. Ja, zo natuurlijk. kan je er nog een aantal noemen. En daar, uh, daar is dat bedrag uit, uit af te leiden. Maar goed, uitstel is hier geen afstel. Is in mijn ogen de opdracht aan mm -hmm. dit kabinet. Uh, dus ik vind het uh, prima en hartstikke goed dat uh, de Rekenkamer... Doet. Daar zijn ze voor. Ook aangeven waar, waar er nog inhaalslagen te maken zijn. 90% is natuurlijk nog geen 100%. 100% moet en zal het worden. Um, we zijn nog geen jaar onderweg, maar ik vind dat het een hele behoorlijke score is. En ik hoop dat Alexander Pechtold het goed in de gaten blijft Altijd houden. Hoe van Hoesel, hecht jij ook waarde net als meneer ten Broeke, aan deze, uh, laat ik het verantwoordingsdag blijven noemen. Ik vind het of zo flauw om dat op voorhand te zeggen. Nou, ja. kijk, er zijn de, twee dingen wat, wat ik uh, begreep van uh, wat D66 de kritiek is. En één deel... Daar hebben we het dan nu minder over. Dat is, en dat te, uh, stipt de Thijs net wel aan. Je moet op, het gaat natuurlijk niet alleen over: is bedrag X en Y? Uh, uh, besteed mm -hmm. en, en verantwoord besteed. Het gaat over bedrijfsvoering. Het gaat er ook over wat waren de doelen mm -hmm. in de maatschappij die we met dat geld wilden bereiken. Ja. En ik heb eigenlijk altijd begrepen dat, daar, dat het daar bij die gehaktdag, verantwoordingsdag, vaak ingewikkeld was om Klopt. daar naar te kijken. Ja. Want het is eigenlijk met... een financieel technische zaak. Zeg ik nee, zeg. Het, is dat, nee dat, het was juist de bedoeling dat ja. het dat niet alleen oh, zou zijn. Het zou, het het zou dus zijn. ook zijn ja. nou We hebben miljarden uitgegeven om... aan jeugdbeleid of aan Of die 3000 agenten. Ja. Komen die er nou bij gaan? Ja. Die er nou af? Uh, ja. Wat is dan de nulmeting? Hoe zit het maar nou inderdaad? Ik doe natuurlijk expres ja. die agenten. Nee, ja, maar om aan maar te geven, wat zijn nou echt, echt doelen... die dit kabinet of het vorige wilde bereiken? En dat gaat dus over alleen maar het geld heen. Precies, en ja. nu zitten we meteen weer over 254 ah, miljoen het, ja. het, het, het vorige Thuis... kabinet had een systeem ontwikkeld. Dat was een wat lullig systeem. Uh, die, die hadden dan uh, een aantal doelen geformuleerd van ik geloof van uh, vrede in het Midden-Oosten tot uh, uh -huh. uh, bepaalde investeringen tot uh, minder gestolen fietsen. In, geloof echt, Ik was er ja. ook ja. een. Minder gestolen 2000, minder gestolen fietsen, zoiets. En die hadden daar dan een en dan dacht, kwam er dan een, uh, hadden ze dan een, een, een, een rood of een groen uh, tekentje erbij. Kort, of ja. ga maar door zijn. En dat betekent dan van... Uh, uh, het gaat goed of het gaat, het gaat niet goed. Ja. En uh, de kritiek van, uh, van Pechtold... begrijp ik, is... Uh, dat was misschien lullig, maar het was in ieder geval wel transparanter dan het kabinet nu. Het is nu toch niet duidelijk aan die brief die vorige week verstuurd is van... hoe gaat het nou echt met uh, de vooruitgang op al die beleidsdoelen van het kabinet. Ja. Okay. Uh, kijk, waar, waar Pechtold heeft ook zomaar over de hervorming, dat is het andere deel van zijn verhaal. Dat is natuurlijk, we zijn minder dan een jaar onderweg, er moet ook nog wetgeving voor worden voorbereid. Helaas gaat dat in Nederland uh, zo snel als het gaat, als niet zo heel Ik snel. Ik dacht dat u ging zeggen, helaas gaat het in Nederland en, en, zo Nee, dat uh, ja. ja, nee, ik, ik ga hier niet pleiten voor een verlichte dictatuur. Maak ze ja. geen zorgen. Uh, we, doen, we zijn een minderheidskabinet. Ik zou wel het uit mijn hoofd willen laten. Mm. Um, uh, maar uh, er moet wel wetgeving doorkomen. En heel veel wetgeving is nu al behoorlijk op streek, zoals het dan zo mooi heet. Maar dan moet het allemaal nog wel ingevoerd worden. Het hmm. moet ook nog langs de Eerste Kamer. U weet dat we daar ook nog uh, een nieuwe Eerste Kamer krijgen. Maandag is daar duidelijkheid iets... Laten over. Laten ja. um, uh, uh, het huisje wel even bij het uh, boompje bij het, bij het houden hier. Uh, het gaat om 254 miljoen. Die moeten er vanzelfsprekend bij. Maar het totaalbedrag is 18 miljard. En dat rekenen we na vier jaar af. Dan gaan we eens even naar 1 miljard. Dat is wat bezuinigd moet worden op Defensie. Dat weten we allemaal. Daar... Niemand kan dat ontgaan zijn. Uh, maandag is er een... Zoals nu al aangekondigd urenlange hoorzitting, dat weet men blijkbaar van tevoren, um, over die bezuinigingen... Ik had hier net op bezoek de voorzitter van de vakbond, militaire vakbond, meneer Van den Burg, die is boos en ja. bitter. Niet zozeer over het feit dat er bezuinigd moet worden op defensie. Hij zegt, dat is politiek natuurlijk en het, de veiligheid is wel in het geding, maar à la oké. Okay. Die maakt zich werkelijk zorgen over het gemak, vindt hij, waarmee de politiek, u dus ook met dit in broeken, maar ook de pers, het hele land min of meer schouderophalend voorbij gaat aan wat dat voor de mensen betekent. Hij zegt er moeten 6000 mensen uit. die allemaal in een he, toch een bijzondere positie zitten. Dat zitten militairen. en men de denkt daar maar overheen alsof het niets is. Dus verwijt dan ons allen. Ja, misschien nog wel een bijzonder aan de mensen. die, die het regeerkoord hebben goedgekeurd. en daar hoor ik bij. Mm. Um, en ik trek mij de meeste verwijten. Uh, uit de hoek van de vakbonden uh, graag aan. want ook ik zit met een knoop in mijn maag. als het om die defensiebezuiniging gaat. ga ik niet omheen lopen. Maar ik vind dit echt de plank misslaan. Dan moeten we even wel wezen. Um, uh, wij hebben uh, de militairen heel erg hoog in van. Dat geldt Kamerbreed overigens, maar dat geldt zeker voor de partijen die nu helaas voor deze bezuinigingen moeten tekenen. Uh, maar die bezuinigingen worden op alle vlakken doorgevoerd. En dus ook op defensie. En het gaat hier om de gezondmaking van de Nederlandse overheidsfinanciën. En dan moet ook defensie, die een grote uitgavenpost is, vanzelfsprekend aan bijdragen. Wat ons betreft waren die bezuinigingen lager uitgevallen... als we niet ook direct de achterstallig onderhoud mee hadden hoeven nemen. Mm. Maar helaas, uh, toen Hans Hille uh, met uh, uh, glimmende schoenen... Um, uh, als nieuwe minister in het plein de deur opendeed... vielen daar toch behoorlijk wat achterstallig onderhoud uit... wat ook nog gerepareerd moet worden. Meestal en ik... vallen er lijken uit, toch? Nou ja, dat vind dat ik raad. Raad. ja, maar dat vind ik in dit geval een, een, een, een omschrijving... die ik niet graag in de mond zou willen nemen. In ieder geval moest het gebeuren. Dit kabinet doet het... En doet dat bovenop de bezuinigingen die we uh, uh, al moesten doen. Mm -hmm. Dat is heel, En het heel sociale drank. beleid ten aanzien van, van, van, van het personeel... is nou, in maar... goede handen bij, de, dat is niet dat iets denk waarop ik, een knibbeltrak wordt. Dat denk ik wel, maar, want, want daar gaan wij als Kamer ook nog uh, heel uh, scherp naar kijken... op die hoorzitting die we aanstaande maandag hebben... die van s ochtends vroeg tot s'avonds laat duurt. Omdat ik geloof we een kleine twintig mensen hebben uitgenodigd. Dat is trouwens, sorry dat ik onderbreek, maar we hebben niet zoveel tijd meer thuis. Niemand verdient ook al onenigheid over. De oppositie zegt, vermoed... Kwade opzet van meneer Heerle dat een aantal mensen niet gehoord kan gaan worden op die hoorzitting. Nou ze waren alleen... volgens mij ontevreden dat er alleen de allerhoogste pieven met z'n vieren uh, mogen komen opdraven. De commandant der strijdkrachten en de mm -hmm. vier uh, commandanten. Ja, want die de... vertellen het verhaal van de minister zeggen ze. En dat is ja. niet helemaal onterecht natuurlijk. Die ja, kunnen toch ze niet uit die tre Het zijn de belangrijkste maar... adviseurs. Althans ja. de commandant van de strijdkrachten is de, een van de belangrijkste adviseurs, De belangrijkste adviseur van de minister. Dus je zou vermoeden dat die inderdaad op één lijn... Uh, ja. Maar als ja. la en lagere militairen zullen toch ook het woord van de minister moeten spreken? Dus ik vind het een beetje. Ja, maar ik Van de gezegd... oppositie, vind ik eerlijk gezegd. Ja, maar even, even, sorry jongens, misschien is mm. het wat flauw om te zeggen. Maar uh, we hebben de zogenaamde ministerie verantwoordelijkheid ja, dat en de vertrouwensregel in deze Kamer. Daar is de hele democratie op gebaseerd. Dat gaat al 150 jaar uh, op, op, op die wijze. Ik vind het eerlijk gezegd al heel wat dat deze minister zegt. Ik sta voor de grootste bezuinigingsopgave in 15 jaar. Ik kan dat uitleggen. Bij mij rust de verantwoordelijkheid. Met mij moet u zaken doen. Met mij moet u afrekenen. Maar desondanks sta ik u toe dat u mijn operationele commandanten van, de, van, de, van alle hm. strijdkrachten. dat u daar ook nog eens een keer hm. mee spreekt. Ik vind dat eerlijk ja, gezegd. Doet hij is natuurlijk al meer dan. Het, is dan hem wel, ja, hij is heel ja, Hij mag de Kamer Thij uitnodigen, uitnodigen wie ze willen. Zeker, maar hij, mag, hij en, gaat over nou, die daar komt een goed verhaal hebben om uh, iemand niet naar de Kamer af te vaardigen, toch? Nee, want. Een, maar een we gaan nou wel even voorbij is, ja. aan het grootste kritiekpunt van meneer Van der Burg. En, en dat, hebben dat nog vind ik. een er minuut voor, precies. Dat we ons allemaal aan moeten trekken volgens hem. Dat doen wij dus, want ik ben zelf degene geweest. die Het parlement doet het, zegt u. Um, nou, uh, hij ik denkt het, er anders, ik kan, anders over. Ik kan de bezuinigingen kan ik voor een deel kan ik, kan ik die, uh, dragen. Voor een deel overigens ook niet. Dat zal ook blijken bij de debatten. Um, maar waar het om het personeel gaat, heb ik um, echt mijn verontwaardiging uitgesproken... over het feit dat de minister niet direct uh, duidelijkheid gaf aan al die mensen... die nu wel abstracte uh, um, uh, miljarden horen voorbij komen... en getallen van mensen die eruit moeten, maar niet weten of het hen betreft. Dat had direct gemoeten. Maar nu zijn we al meer dan een maand later, volgens mij, na de bekendmaking... en die mensen weten het nog steeds niet. Nee, dus dus u zei gaf, maar ja. geeft. Nee, u, u ja. sprak al in de verleden tijd alsof meneer Hille inmiddels 6000 mensen wel uh, duidelijkheid heeft gegeven. En ik denk dat dat het meeste steekt. Dat is er nog steeds niet. Nee, dat die klopt. En op het moment dat hij dat dus bekend maakte een maand geleden, heb ik direct die kritiek gegeven. En ben ik het dus in die zin helemaal met Wim van de Burg eens. Maar dat het ons niet aan zou gaan, nou goed, ik, ik schaad dat maar even onder een emotionele opmerking. Um, ik heb hem al heel vroeg uitgenodigd om met ons te komen praten. Ik hoop dat hij dat alsnog uh, gaat doen. Uh, Meneer Van belang Zeker, het lijkt me ook ja. in het belang van zijn leden dat hij dat doet. Um, uh, en dan kunnen we het erover hebben hoe we dit zo goed mogelijk doen. Goed, dat was Hand en Broeke, uh, Tweede Kamerlid voor de VVD. Hartelijk bedankt. We zijn alweer door de tijd heen. We hadden nog eventjes fijn over het VVD-congres willen praten, maar dat doen we gewoon een andere keer. Wordt heel gezellig. Volgende week gaan we napraten. <laughs> Laten we dat doen. Thijs Niemands Verdriet van Vrij Nederland hoorde u en Alkje van Roezel van De Groene. Dit was de villa voor vandaag. Morgen zijn we er weer vanaf half vier. Dus meteen op deze zender het Radio 1-journaal. Lucella Carrasso. Goedemiddag. En uh, meer daarover, uh, daarin over de zaak tegen strauss Kahn in New York. De officiële aanklacht met een aantal details daarin is uitgelekt. Ook spreken we over zijn behandeling. Franse politici, partijgenoten vooral, die zijn woedend over de manier waarop er met hem wordt omgegaan. We volgen ook het historisch bezoek van de Britse koningin aan Ierland. Na het nieuws van half vijf, en dat krijgt u van Renate Evers. Radio 1, het nos journaal. Een belangrijk medicijn voor de behandeling van acute leukemie is nauwelijks meer te krijgen. Het gaat om citarabine, een middel waarvoor geen alternatief is. Tot nu toe zijn er in Nederland nog geen behandelingen uitgesteld vanwege tekort, maar de angst groeit dat dit wel zal gebeuren. Op Nederlandse universiteiten zijn vorig jaar meer proefschriften geschreven dan ooit. Iets meer dan 3700 onderzoekers zijn gepromoveerd. En dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Dat is 60 procent meer dan in 2000. Het aantal promotieonderzoeken gaat vanaf dit jaar waarschijnlijk fors omlaag, omdat het kabinet er veel minder geld aan uitgeeft. De Tweede Kamer heeft afscheid genomen van André Rauwvoet, jarenlang het boegbeeld van de ChristenUnie. Volgens Kamervoorzitter Verbeet staat Rauwvoet bekend als constructief, gedreven, integer en bescheiden. Na 17 jaar politiek wil hij aandacht besteden aan andere dingen. En in Rotterdam is het grootste binnenvaartschip ter wereld gedoopt. De tanker Forstenbors is 147 meter lang en zit vol nieuwe techniek. Het schip gaat lading vervoeren tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. En tot zover het nieuws van dit moment. Awb verkeersinformatie Er staat 120 kilometer file in totaal. De files die opvallen staan op de A12 Utrecht richting Duitse grens... tussen Knoop het en Westervoort, 12 kilometer. Daar staat een auto in brand. De A15 van Europort naar Rotterdam is dicht bij de Botlek-tunnel. Er komt een ongeluk. Er staat 5 kilometer file achter... Op de A16 van Breda naar Antwerpen staat een file in België... tussen Meer en Loenhout, 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A58 van Breda naar Tilburg... staat tussen Bavel en Goorle 6 kilometer. Nu bij twee jaar NRC, de nieuwe iPad 2. Dat is maar 39,95 per maand. Ga naar nrc.nl slash iPad 2 of bel 0800 0808.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 De Libris Literatuurprijs wordt gesponsord door Libris Boekhandels. Het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Goedemiddag, het Erasmus Medisch Centrum reageert zometeen op het nieuws... dat het medicijn voor acute leukemiepatiënten bijna op is. Het ziekenhuis krijgt er zelf binnenkort ook mee te maken. U krijgt het laatste nieuws over Dominique strauss kahn En over de Franse president Sarkozy, of liever gezegd zijn vrouw. De vader van Sarkozy bevestigt haar zwangerschap. Maar of dat betrouwbaar is, daar wordt dan weer aan getwijfeld. Een feit, de Ryder -Cup, Cup komt niet naar Nederland. Het prestigieuze golftoernooi gaat naar Frankrijk. Alle inspanningen van de gemeente Spijk ten spijt. Ze houden er wel een mooie golfbaan over. Dat dan weer wel. Na vijf vertelt Dominique Schreier hoe hij tot zijn besluit is gekomen om af te treden als wethouder in Rotterdam. Dit Radio 1 Journaal is er tot half zeven vanavond. Ja, de baas van het IMF, Strauss-Kaan, heeft een eerste nacht doorgebracht in de beruchte Rikers Island gevangenis in New York. De rechter wilde hem gisteren niet op borgtocht vrijlaten in afwachting van de officiële aanklacht. Bij zijn arrestatie ontkende Strauss-Kaan dat hij een kamermeisje zou hebben aangerand in zijn hotel in New York. Correspondent Ilko Bos van Roosentaal. Ilko, luidt zijn verdediging nog steeds zo? Wel dat hij onschuldig is aan, uh, aan gedwongen seks aan verkrachting, uh, dat ontkent zijn advocaat. Maar, en dat is eigenlijk interessanter, zeker gezien de eerste verhalen die naar buiten kwamen... die advocaat uh, zegt ook dat aangetoond zal worden dat er geen bewijs is voor een gedwongen ontmoeting. Lees voor seks onder dwang. En als je het zo formuleert, dan suggereert dat toch dat er wel sprake was van seks zonder dwang. En dat is ook wat juristen hier zeggen. Alles wijst erop dat de verdediging die, uh, dat pad gaat inslaan... dat er wel, zeker, uh, wel degelijk seks is geweest... alleen dat dat uh, ja, op vrijwillige basis is. We weten dat pas uh, definitief, denk ik, vrijdag... als strauss opnieuw uh, voor een grand jury verschijnt... opnieuw in de rechtszaal verschijnt. Maar dat lijkt toch uh, wat, het, uh, wat het gaat worden. En dat is anders dan we misschien 24 uur geleden dachten. Want toen uh, spraken we nog over een alibi. Dat waren toen de berichten dat hij met zijn dochter aan het lunchen was... op de tijd dat de vrouw zei dat ze was aangerand. Ja, gelijk daarna was daar weer onduidelijkheid over. In eerste instantie zei de politie... dit, dit vergrijp heeft om één uur s middags plaatsgevonden. En toen zei de advocaat... nee, dat, dat kan niet, want toen was mijn cliënt... met zijn dochter aan het lunchen. Later stelde de politie dat tijdstip bijna... twaalf uur s ochtends, dus een uurtje eerder. Nou, toen zei de advocaat... nou, toen was hij inderdaad in dat hotel. En nu is dit dus, uh, dit dus de verdediging. Dus dat verhaal van dat Alipi lunchen met zijn dochter... ik, ik denk, voor zover ik, ik dat vanaf hier kan inschatten... dat dat verhaal een beetje van tafel is. En dan heb je ook nog... de Aanklacht die vandaag is uitgelekt. Um, en het zijn nogal forse dingen hè, waar die van wordt beschuldigd. Ja, het is echt, echt heel erg heftig. En, en, en niet te vergelijken, in mijn herinnering althans... met, met seksschandalen uit het verleden. Nee, dat zijn zeven punten die in die telastelegging worden opgezomd. En dat is um, het, het, ja, een heel bruut gewelddadig verhaal, zou je kunnen zeggen. Seksueel misbruik, vrijheidsberoving. Er staat heel expliciet uh, wordt er gesproken over... Uh, gedwongen analen en orale seks. Ja, dat zijn, uh, en bedenk nog even wie hier voor je hebt, de topman van het IMF. Uh, dat zijn geen kleine dingen. Sterker nog, dat zijn hele, hele stevige beschuldigingen. En ja, als hij daarop zou veroordeeld worden... dan staat daar echt een hele lange gevangenisstraf tegenover. Gisteren werd er gesproken over forensisch bewijs... dat haar verhaal mogelijk zou ondersteunen. Is daar vandaag al meer over bekend geworden? Er lekt af en toe iets uit naar de Amerikaanse pers in New York. En daar moeten wij het ook maar mee doen. En zo meldt Fox News dat de onderzoekers bloed hebben aangetroffen... op de lakens in die luxe suite in dat Sofitel in New York. En ze zijn nog veel meer dingen aan het onderzoeken. Sporen, sporenonderzoek, DNA. Wie weet zijn er nou ja, vezels van, van stof of van, van tapijt gevonden... nog onder nagels. Naar nou, dat soort dingen wordt gekeken. En daar lekt voorzichtig dus iets uit. Maar dat is allemaal niet bevestigd wordt alleen gemeld door de New Yorkse pers. Eelco Bos van Roosenthal over het laatste nieuws dus... over de zaak Dominique Straska. We laten deze uitzending gesprek met Bart Stapert... over de verschillende manieren waarop verdachten zo in de publiciteit komen. Want we weten inderdaad alle feiten na vijven. Het geneesmiddel Citarabine om acute leukemie te bestrijden... is wereldwijd nauwelijks te krijgen. Acute leukemie is een ziekte die het enkele dagen levensbedreigend kan worden. Jaarlijks komen er in Nederland zo'n 600 patiënten bij. De voorraad van het grootste behandelcentrum, aan het Erasmus Medisch Centrum... is over twee of drie weken op. Nicole Hunveld, goedemiddag. Goedemiddag. Ziekenhuisapotheker in het Erasmus in Rotterdam. Waar is dat tekort door ontstaan? De informatie die we daarover krijgen is beperkt. Wat we in ieder geval weten vanuit de Verenigde Staten... is dat er een probleem is met de vloeistof nadat die in de fabrieken gemaakt is. Het geneesmiddel is opgelost. En er is gebleken dat er kristallen in de flacons terug te vinden zijn... al in de fabriek. Dus deze flacons kunnen niet uitgeleverd worden. Dus die zijn niet meer bruikbaar? Precies, die zijn teruggehaald zelfs in Amerika. Vandaar het tekort. Uh, dat is vaak een aanleiding voor, voor een tekort. Er gaat dan een keten lopen, men moet opnieuw gaan maken. Uh, dat kost veel tijd en ondertussen ontstaan er dan tekorten. Wat... Die zijn meestal op te lossen, maar in dit geval uh, blijkt dat veel moeilijker te zijn. Wat betekent dat concreet voor uw patiënt in uw ziekenhuis? Uh, we zijn continu met de, de artsen, in dit geval de hematologen, in gesprek. We houden elkaar erg goed op de hoogte om ervoor te zorgen... dat we iedereen die in aanmerking komt voor dit middel... Zo snel mogelijk kunnen behandelen. Tot op heden lukt dat ook. Uh, verder uh, heb ik heel veel contact met de collega's in het land, met andere ziekenhuisapotheken. Om ervoor te zorgen dat we van elkaar steeds weten hoeveel de voorraad is en uh, of we elkaar uh, zouden moeten helpen in dit geval. Want de voorraad is over twee, hooguit drie weken op. Uh, op het moment dat er niet aangevuld gaat worden. Um, is het inderdaad de schatting dat in het Erasmus Medisch Centrum... over twee tot drie weken uh, we niet meer hebben liggen. Inderdaad. Want hoe komen dan jouw partij? Want het is een wereldwijde uh, situatie. Uh, ja, door heel veel uh, ja, creativiteit zijn we er tot nu toe vanaf januari geslaagd om steeds wel wat te krijgen. Um, inmiddels is er al uit Zweden aan ons geleverd en zelfs uit Australië. Uh, we, zit, we zitten er bovenop en proberen steeds informatie hierover te krijgen... en daar heel snel op in te spelen... Ja, want het is niet iets van de afgelopen week. In januari ontstond dat tekort. In april eh, reageerde Amerikaanse ziekenhuis op dit nieuws. Had u dit niet kunnen zien aankomen? Uh, we kunnen dit meestal niet zien aankomen... Uh, omdat de informatie die we van de farmaceutische industrie gekregen hebben... eigenlijk steeds hetzelfde is. We weten dat er een probleem is. Het wordt binnenkort opgelost. En in de praktijk is dit niet het geval. We krijgen niet de hoeveelheid die we normaal uh, willen hebben... De levertijden zijn langer en zij kunnen niet garanderen... dat het volgende week is opgelost. Ja, want de producent die is nu bezig om de voorraad weer aan te maken. Maar als er wereldwijd behoefte aan is, gaat dat vermoedelijk niet lukken? Uh, nee, dat is inderdaad waar we ook wel bang voor zijn. Uh, het is moeilijk om te voorspellen hoeveel wereldwijd nodig is. En iedereen heeft lage voorraden, in ieder geval in Nederland. Dus de verwachting is dat op het moment dat het beschikbaar komt er uh, ook een hele grote vraag gaat zijn vanuit de ziekenhuizen. Ja, is er geen andere producent die dit, uh, uh, dit medicijn kan maken? Er zijn in ieder geval voor de Nederlandse markt twee producenten... en beide hebben inmiddels leveringsproblemen. En het is niet zo makkelijk om zomaar even zo'n geneesmiddel te maken. Daar zit een enorme papierhandel aan vast, allerlei registraties en dergelijke... Dus dit kan niet in een, in een paar weken opgelost worden, helaas. Weet u of in andere landen uh, patiënten niet zijn behandeld of patiënten daar in levensgevaar zijn gekomen? Uh, nee, daar heb ik geen informatie over. En hoe nijpunt is het hier in Nederland? Tot nu toe um, is iedereen behandeld. Um, ik heb vandaag nog met collega's contact gehad. Um, overal zijn voorraden net genoeg om mensen te kunnen helpen. Dus er is geen reden tot zorg, direct in ieder geval. Um, en we doen ons uiterste best uh, om iedereen uh, van dit geneesmiddel... die het ook nodig heeft, te kunnen voorzien. Want wat kunt u doen als die medicijnen er niet zijn en er zijn patiënten? Um, ja, dat is een lastige vraag. Uh, dit is een geneesmiddel waar we geen alternatief voor hebben. Dus um, um, ja, we gaan ervan uit dat het zover niet komt. Um, en dat er een oplossing gevonden wordt voor die tijd... Uh, of dat het in ieder geval weer beschikbaar komt... om ervoor te zorgen dat mensen um, adequaat behandeld kunnen worden... tegen deze dodelijke ziekte. U klinkt niet gerust. Nee, het is, het is een zorgwekkende situatie. Omdat we al maanden hiermee bezig zijn... en um, ja, we, we niet te horen krijgen van... goh, volgende week is, is, het, is het voorbij. Nicole Hoenveld, uh, dank u wel. Dag. Koningin Elisabeth is in Ierland en het is voor, het, voor Ierland het eerste staatsbezoek van een Britse vorst in 100 jaar. De relatie tussen de twee landen was lange tijd moeizaam vanwege de bloedige onafhankelijkheidsoorlog van de Ieren tegen de Britten. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, hoe zou jij dit bezoek omschrijven? Ja, een bezoek vol uh, symboliek. Alles wat we zien vandaag staat in het teken van die relatie van beide landen. Een relatie die de afgelopen jaren uh, stukken beter is geworden natuurlijk. En alles in dit bezoek uit dat ook. Hè. De, de koningin die vanochtend aankwam uh, op het middaguur... Uh, uit het vliegtuig uh, in het uh, groen gekleed, de, de Ierse nationale kleur... ja, dat is niet zomaar natuurlijk. Ook opvallend was toen ze ontvangen werd door de Ierse president... en de Taoiseach, de Ierse premier, dat die twee niet bogen voor de koningin. Nou, normaal uh, zie je dat, wel dat, het, dat het gebruikelijk is, hè, dat je een buiging maakt voor de queen. Nou, dat gebeurde hier niet. Dat kan ook bijna niet... want de Ieren hebben juist die onafhankelijkheid uh, zo fel bevochten... tegenover de Britse kroon... Dus ze konden gewoon niet buigen, want hier staan twee naties die op gelijke voet met elkaar staan. En dat is ook de boodschap die dit bezoek moet uitdragen. Maar ik neem aan dat ze dat wel van tevoren even gemeld hebben, toch? Dat het zo zou gaan. Oh, dit soort protocollen worden uh, uitgebreid uh, besproken door diplomaten van beide zijden. Dit soort bezoeken die worden echt letterlijk tot op die minuut vastgelegd. Dus zelfs de kleur die de koningin zou dragen, daar is van tevoren goed over nagedacht. Dat het niet te veel zou vloeken. Dat, dat bezoek duurt uh, vier dagen. Wat was het belangrijkste dat ze vandaag heeft gedaan? Maar het belangrijkste evenement hebben we net achter de rug. Uh, dat was een bezoek aan de Gardens of Remembrance. Dat is een ja, herdenkingsmonument in Dublin... waar de gevallen van de Ierse onafhankelijkheidsstrijd... dus Ierse onafhankelijkheidsstrijders die zijn omgekomen in die strijd... worden herdacht. Dus ook weer een symbolisch bezoek. Juist dat we hier God Save the Queen ook horen op, in die Gardens of Remembrance... Ja, dat zegt heel veel over de huidige verhoudingen. Nog niet zo lang geleden was dat echt onmogelijk geweest. Uh, want uh, de, de, de Ieren hebben een bloedige strijd uitgevochten tegen de Britten. En uh, die frictie is al, heeft lange tijd bestaan tussen beide landen. En dit bezoek, dat eigenlijk uh, nog pas sinds kort mogelijk is... Uh, moet, dat, uh, moet eigenlijk een nieuw hoofdstuk uh, inluiden. Een hoofdstuk van verzoening dus. Ja. Het vliep niet helemaal vlekkeloos, Arjen. Er was een incident, er werd een bom gevonden. Wie zit daarachter? Ja, we weten niet precies wie dit zijn, maar we hebben wel hele duidelijke aanwijzingen wie erachter zitten. Namelijk Noord-Ierse dissidente groepen, katholieke republikeinse groepen. Die hadden van tevoren al gedreigd dat ze aanslagen zouden plegen tijdens het bezoek. Van uh, de koningin. Nou, uh, Gisteravond werd uh, een bom gevonden in een bus die op weg was naar uh, Dublin. Dat was een pijbom. Ook weer een aanwijzing. Want een pijbom is het klassieke arsenaal van Noord-Ierse Ja, En we zien dan ook een contrast. Hè? We zien het contrast met de boodschap die ze hier naar buiten willen dragen. Verzoening. En een contrast van Dublin. Dat werkelijk een vesting is. Want hier wordt niets aan het toeval overgelaten. Uh, er zijn 4000 agenten paraat. Om ervoor te zorgen dat de veiligheid van de koningin niet in het geding zal komen. Arjen van der Horsten over het bezoek van koningin Elisabeth aan Ierland. Een record aantal promoties in Nederland. Onder andere door geld uit de verkoop van aardgas. Maar dat stopt. Waarom, hoort u straks. Eerste verkeersinformatie, Edwin Gerritsen bij de ANWB. Het is op de meeste plaatsen minder druk dan normaal op dinsdag... maar op twee wegen heeft het verkeer erg veel vertraging. Dat zijn de A12 Utrecht richting Duitse grens. Er zaten ze op het Grijshoort en Westervoort, 12 kilometer file. Er zat een auto in brand. En de A15 Europort richting Rotterdam is dicht bij Spijken-Nissen na een ongeluk. En er staat inmiddels 7 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdick. Het langste en breedste. Dus het grootste, meest moderne binnenvaartschip ter wereld. is zojuist ten doop gehouden in Rotterdam. Joris van den Kerkhoff. Uh, ik wil graag alle maten. Hoe groot, hoe lang, hoe modern is dit varend gevaarte? 147 bij 22,8. En 600, 6 meter en 36 centimeter hoog. Dat maakt 13.317 ton. Dat laatste zegt me niet zoveel. Die 147. Meter. Uh, dat is wel uh, heel erg indrukwekkend uh, aan de Maaskade hier uh, in Rotterdam. Uh, dan moet je echt een tijdje lopen. Nou, als je heel goed kunt sprinten, doe je er 15 seconden over. Uh, dus, uh, nou, Het is toch wel een half minuut hardlopen. Wil je van de ene naar de andere kant uh, komen. En het is echt heel hoog springen. Wil je, er, uh, wil je erop komen. Het is een, een schip waar vijf jaar geleden al van gezegd is dat het gebouwd moest gaan worden. En al die andere cijfers en maten, Tim, die je wil weten... ze kunnen bijvoorbeeld... In, in dit schip komt heel veel spul te zitten... waarmee andere schepen weer bevoorraad kunnen worden. En ze kunnen dus heel snel die andere schepen bevoorraden. Dat gaat op een, op een manier waarvan je denkt van... Nou ja, wat is dat snel als het tussen de vijf en de tien uur gebeurt? Maar dat is in dit soort termen is dat enorm snel. Mensen praten hier nu nog even... Uh, doorheen uh, dat Jammer, komt of jij de praat door hun heen. Nee hoor. <laughs> Want zij praten versterkt. <laughs> door een fijne box. Uh, en ik praat gewoon door een microfoon. Maar het is wel uh, mooi wat er, wat er gebeurt. De zon uh, gaat natuurlijk net schijnen op het moment... dat uh, de boot uh, ten doop gehouden uh, wordt. En dat was een emotioneel moment voor de eigenaren. De familie Groenewold. Uh, vijf jaar geleden werden de contracten getekend. Allerlei gedoe uh, veroorzaakte. het. Inmiddels is de man die het contract tekende uh, overleden. En daarom mocht zijn vrouw het schip ten doop houden. En dat deed ze gewoon met een hoedje op en met een flinke um, <laughs> zilveren armband om. Maar zoals je je dat kunt voorstellen bij hoe zo'n ten doop houding gaat. Luister maar. Ik doop u, vorstenbos en wens u en uw bemanning een behouden vaart. kan dat urenlang doorgaan. Het ging in ieder geval minuten door. Daarna was er een trapeze -ek boven op het schip. Dus vanaf 6 meter en 36 centimeter hoog werd er een watersaluut gebracht vanaf het water. En ga ik zo het schip op met mensen van de familie Groenewold en van de Verenigde Tankrederij, want dat is de eigenaar. En dan kunnen ze ook meer uitleggen over waarom wat het verhaal is achter die unieke en die grote en die bijzondere cijfers allemaal. Maar dat is dus straks. Dan spreken we weer de Vorstenbos, 147 meter lang in een zonnig Rotterdam. Zonnig Rotterdam, Willemijn Hoemberg, goedemiddag. Hi. Maar het is niet overal zonnig op het moment. Nee, nee, dat klopt. In het noorden en noordoosten zeker daar vallen er nog een aantal buitjes. Het stelt niet heel erg veel voor, hoor. het is meer motregen eigenlijk. Dus, maar inderdaad in Rotterdam en ook in het zuiden is de temperatuur sowieso al een stukje hoger. Nee. 19 graden bijvoorbeeld. En er komt ook zeker meer zon tevoorschijn. Ja, want wat opvalt, uh, ook vanochtend was er bewolking, regen in veel delen. Maar die temperatuur, dat, dat is eigenlijk best in orde. Ja, nou in het noorden is het wel een stukje frisser. dus ligt de temperatuur op zo'n 13, 14 graden. Nou, ik gaf het net al aan in het zuiden, in Maastricht bijvoorbeeld, dus 19 graden. Daar is de bolking net wat dunner. En ja, als die zon er dan tussendoor schijnt, dan voelt het sowieso al een stukje prettiger aan natuurlijk. Want je had geteld de onderweg naar Hilversum, je had de zon even drie keer gezien. Ja, dat klopt. Joris vertelde net even bij de doop van het schip ook de zon doorbrak. Wanneer krijgen we weer een beetje, zeg maar, structurele zon te zien? Nou, morgen is het ook nog behoorlijk bevolkt, maar waarschijnlijk net wat meer zon dan vandaag. Vrijdag eigenlijk hetzelfde wereld, en vanaf zaterdag en zeker ook zondag, dan komt de zon er echt weer goed bij. En hoge temperaturen ook? Ook dat, want de temperatuur loopt in het weekend tot ruim boven de 24 graden. En zondag bereiken we dan waarschijnlijk de zomerse waarde van 25 graden. Mooi. Kunnen ja. we de regen van deze week weer vergeten? Nou, zondag niet helemaal, want dan is er nog steeds kans op een bui, helaas. Oh, het staartje, het staartje ja. voor mij. Dankjewel, Altijd. Willemijn. Dankjewel. Willemijn, Hubert hoorde u. Het gaat uh, goed met de Nederlandse wetenschap. In 2010 was er een record aantal promoties. Dat blijkt uit cijfers in handen van de NOS. Het is wel de vraag of die resultaten zo goed blijven... Vanaf 2015 valt er namelijk een belangrijke geldstroom weg, geld uit de verkoop van gas. Nu wordt een deel van de namelijk aardbas, aardgasbaten, namelijk aardgasbaten, besteed aan innovatief onderzoek, maar daar eh, wil de regering mee stoppen. Verslaggever Garry van Pinksteren ging op bezoek bij een onderzoekslaboratorium van de Technische Universiteit in Delft, dat nu nog dat aardgasgeld krijgt. Muy buenos días, familie. Ja, buenos días. Dus dat is de Colombia, hè? Ja, ik ben uit Colombia. Ik sí. werk met fermentatie en recuperatie van producten de, de fermentatie. Ik kom dus uit Colombia, ik ben 27 jaar en ik werk aan de fermentatie van producten. Professor Luc van der Wielen, dit is uw laboratorium, hè? Dat is, uh, dat is correct. Wat hier precies wordt gedaan, laat zich misschien goed zien op dit, uh, dit schermpje. Centraal is de omzetting van uh, herwinbare grondstoffen in, uh, in gewenste producten. Dat kunnen brandstoffen zijn, dat kunnen bouwstenen voor plastic zijn. Dat kunnen andere Ja, Want heel concreet, ik, ik zie, u heeft iets in uw hand. Een groene pen. Is dat dan bijvoorbeeld gemaakt van een herwinbare grondstof? Deze pen is uh, van mais suiker uh, gemaakt. Er zijn natuurlijk veel meer producten die gemaakt kunnen worden. Textiel en allerlei soorten van plastics. Hè, dus de, richting automobielindustrie en allerlei andere toepassingen ook. Duurzame toepassingen, maar wel herwinbare grondstoffen. Meneer Noorda, u bent de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Universiteiten. We staan hier in een laboratorium. Staan we hier nou over na 2015? Zo functioneert dit lab dan nog, denkt u? Nou, dat is een hele rechte vraag. Uh, waar wij ons heel grote zorgen over maken is dat dit kabinet de aardgasfondsen niet langer uh, investeert in jonge mensen die in dit soort labs werken. Daar besteden ze nu zo'n 500 miljoen uh, per jaar aan. En dat droogt op in de komende 3-4 jaar. Dus over 5 uh, jaar in 2015 is het nog maar helemaal de vraag uh, of die duizenden jonge mensen in innovatieve wetenschappen nog zijn. Want wat zijn nou de gevolgen als deze gelden wegvallen? Nou, de gevolgen zijn heel simpel. Uh, dan trekken diezelfde uh, honderden slimme uh, buitenlandse onderzoekers naar Duitsland, naar Frankrijk, naar Zwitserland, naar de Verenigde Staten, naar Brazilië en niet naar Nederland. Uh, heeft u al gesproken met de bedrijven die nu betrokken zijn en heeft u gepeild of die niet bereid zouden zijn om die kosten gewoon in zijn geheel over te nemen? Kijk, bedrijven doen wat ze kunnen. Uh, maar dit gaat ook vaak om onderzoek dat nog niet in de competitieve sfeer ligt. Dat we zeggen, het is nog niet op een moment dat er producten worden gemaakt, dat er geld mee wordt verdiend, het zit in een eerdere fase in de pijplijn. En dan is het voor bedrijven veel te riskant om daar eens in zijn eentje heel veel geld in te steken. En dat is nou juist waar de plaats van de overheid ligt. Wij gaan geen geld steken als overheid in concurrerende bedrijfsproducten. Dat doet inderdaad de markt, maar de fase die eraan vooraf gaat... daar is het ongelooflijk belangrijk dat de land publiek investeert. En is dat wel een houdbare of gezonde situatie? Zou je niet moeten zeggen, bedrijven maken zoveel winst... Laat ze dat ook een beetje risicovoller investeren? We hoeven het niet zo makkelijk voor ze te maken als overheid en uiteindelijk als belastingbetaler? Nee, daar hebt u helemaal gelijk in dat bedrijven moeten investeren in onderzoek. Goede bedrijven doen dat ook. Bedrijven als DSM of ASML of Unilever besteden in Nederland ongelooflijk veel geld aan onderzoek, meer dan ze in Nederland aan omzet maken. Dus daar kunnen we als Nederland alleen maar blij mee zijn. Uh, maar wil je de nieuwe generatie jonge mensen opleiden... met slimme ideeën voor de toekomst... dan zul je er ook als gemeenschap in moeten investeren. En daar zullen wij als gemeenschap ook ongelooflijk veel opbrengsten van krijgen. He, hier ligt onze toekomstige welvaart. Als we nu niet investeren, dan uh, hebben we het over 10, 20 jaar uh, nakijken. U hoort een verslag van Gary van Pinksteren. Zij bracht dus een bezoek aan de Technische Universiteit in Delft. Na vijf uur spreken we met de... Ex-wethouder in Rotterdam, Dominique Schrijer. Gisteravond sprak Lucel al met hem. En toen kon het bijna niet anders dan dat hij inderdaad zijn vertrek moest gaan bekendmaken. Wat hij vanmorgen deed. Hij kan zich niet vinden in de bezuinigingen in Rotterdam. Maar er zijn toch nog wel wat vragen over. Want wat zegt het over de Partij van de Arbeid? Dat ze nu zonder Schrijer die bezuinigingen gaan doorvoeren. Gaan we vragen naar uur. We praten ook over George Soros. Die heeft een grote goudvoorraad gedumpt op de markt. Wat zijn daar de effecten van? En we kondigden het al eerder aan, we gaan na half zes praten over Carla Bruni. Er zijn nu maar liefst drie bronnen die zeggen dat ze zwanger is. Oké, okay, geen wereldschokkend nieuws, maar er zijn vast mensen die het leuk vinden om dat te horen. Tot zometeen. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. We believe that Mr. Strasscon is innocent of these charges. Drie. De directeuren zouden technische eisen in hun aanbesteding zo aanpassen dat alleen Philips-apparatuur zou winnen. Ranking the News. Nu op nummer 1. Dus daarom heb ik vanochtend ook bij de burgemeester aangekondigd dat ik mijn uh, ontslag zal, zal indienen. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the News van Vandaag.